Des uur. Kees Groot met het NOS Journaal. In Eindhoven is brand uitgebroken bij een tankstation. Het bedrijf in de woonwijk Woensel staat in lichte laaien. Het vuur is overgeslagen naar een naastgelegen winkel in motorkleding. Het appartementencomplex boven de winkel is ontruimd. Tientallen mensen zijn geëvacueerd. Uit het appartementencomplex komt rook. Het lijkt erop dat niemand gewond is geraakt. Voor de bewoners wordt opvang geregeld. De brandweer in Eindhoven is met groot materieel uitgerukt. De Palestijnse president Abbas heeft Israël en Hamas opgeroepen weer met elkaar te gaan praten. Egypte is bereid te bemiddelen als de beschietingen over en weer stoppen. De strijdende partijen voerden al eerder indirecte onderhandelingen met elkaar in de Egyptische hoofdstad Cairo. Dat leidde tot een staakt het vuren dat stand hield tot afgelopen dinsdag. Zowel Israël als Hamas hebben nog niet gereageerd op de oproep om de onderhandelingen te hervatten. De Russische autoriteiten hebben geen plannen om McDonald's uit Rusland te weren. Dat heeft vicepremier Dworkovic gezegd. Afgelopen woensdag werd de beroemde McDonald's op het Pushkinplein in Moskou gesloten. Ook twee andere filialen in de hoofdstad moesten dicht. Dvorkovits benadrukt dat de sluiting van de restaurants het gevolg is van reguliere controles op hygiëne. Volgens hem heeft het niets te maken met de sanctieoorlog tussen Rusland en het Westen. De anti-Zionistische activist Hajo Meijer is op 90-jarige leeftijd overleden. Hij was een van de aanvoerders van een ander Joods geluid... een organisatie van Joden die kritisch staan tegenover Israël. Meijer vond dat Israël de Palestijnen onderdrukte en uitsloot. Hij noemde Gaza één groot concentratiekamp. Meijer overleefde zelf het vernietigingskamp Auschwitz. Hij was natuurkundige en ontwikkelde zich na zijn pensioen tot vioolbouwer. Het weer, aan de kust nog een enkele bui, in het binnenland uh, 7 graden, er kan een mistbank ontstaan. Morgen is er geregeld zon, maar er valt ook weer een enkele bui, het wordt 17 tot 19 graden. Ook na het weekend blijft het wisselvallig. Dit was het NOS-journalist. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles zijn aangekondigd.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 Van de de la en y yo no he dormido nada, pensando en tu belleza. J'ai pas envie de rentrer tout te zijn. Als J'ai pas envie de rentrer chez moi si J'ai pas te de fermer ik gueule huis si soir J'ai envie de te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 ZANG Ik weet niet ik wil. Ik weet niet wat ik Ik weet niet wat ik wil. ce soir, j'ai ik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 Ga mijn voeten zonne, ik voer de stand als ik dans. Gooi jij haar, dan sling je, hardeels, swingen, je zo lekker dat het te gebaar wordt. Als ik dans, steek ik mijn handen op. Ga mijn voeten zomaar. Ik voel mijn stand ja als ik dans. je ja, dan slingen je zo lekker dat het te gevaar wordt. Als ik dans. We leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl.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 You're Je Et le temps qui se perd. de ces die les vieux qui espèrent et ces qui à Ik envie de hand is. la voix, niet la er aan de hand is. de hand is. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik weet mijn man, peinture. Je suis pas là. Voor les sourires.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 Et qu'on dans son lit, en applant son amour Et les honteux Qu'on oublie devant sa glace En disant je suis dégueu Mais je suis pas dégueulasse Ik heb geen zin om te praten. Ik heb geen zin te praten. Ik heb geen zin om te praten. ce soir, et ce soir, te praten. FM! Die FM Zandvoort. FM Zandvoort 106.9. FM!